5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal de gemeente Den Haag gaat Arriva... naar Brussel laten rijden als vervanging van de verdwenen Benelux-lijn. Nu weer het NWS-journaal met Dorot Megens. Zware regenbuien hebben de afgelopen uren... vooral in het oosten van het land tot overlast geleid. Buien kwamen rond het middaguur via Duitsland het land in... en trekken nu via Groningen en Friesland weer weg. Op veel plaatsen staan de wegen blank... en kan de riolering het vele water niet meer aan, zoals in Deventer. We zagen, daar heb je een putdeksel. Die kwam omhoog en er kwam echt zo'n fontein uit spuiten. Dat is echt een heel bijzonder gereden. Het vindt ook een beetje te stinken, riolen. Eh, niet een oh, beetje. Leke. Het is echt gewoon vies. In Deventer liepen ook alle spoortunnels onder...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 De gemeente Den Haag, Brussels Airport en Arriva hopen dat de nieuwe trein in december 2015 gaat rijden. Maar als het kan gaat Arriva al eerder het spoor op. De Haagse wethouder Smit legt uit waarom de gemeente voor dit alternatief kiest. Het belangrijkste is dat wij het gevoel hebben dat wat er op de penelux lijn gebeurt helemaal afhankelijk wordt gemaakt van... De perikelen op de HSL, als er iets meer aanbod is op de HSL... zal de binnenluxlijn weer worden teruggedraaid. Wij lopen het risico uiteindelijk maar met acht intercity's per dag te blijven zitten. Dat is echt te weinig voor een internationale stad als Den Haag. Den Haag heeft bij ProRail al de spoorcapaciteit aangevraagd... die nodig is voor een verbinding.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 Naar aanleiding van dat incident hebben verschillende vakbonden de klachten verzameld. Volgens de nationale politie zijn er zo'n 4500 pakken uitgedeeld. en zijn er inmiddels ongeveer 200 klachten binnengekomen. Het weer, zware buien trekken over het land richting het noordwesten. Mogelijk met hagelonweer en zware windstoten. Het wordt even droog, maar vanavond vanuit het zuidoosten opnieuw buien. Morgen bewolkt, een enkele bui bij 17 tot 21 graden. Het weekend is licht wisselvallig en koel. Cool. En ja, het slechte weer leidt tot files. Waar staan ze bij Nanswaan? Ja, maar toch verloopt de avondspits niet drukker dan normaal. Want de heftigste, de heftigste buien zitten vooral in het noorden van het land. En eh, die trekken eigenlijk het land alweer uit. De Randstad heeft helemaal nergens last van. Eh, opvallende file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor de afrit Bunschoot 7 kilometer. En de N36, ja, daar hebben ze wel last van de gevallen regen. Tussen Almelo en Dedemsvaart eh, ligt die weg. Tussen de A35 en Aador staat in beide richtingen 4 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 5, goedemiddag. Het spookt in het oosten van het land. Tropische regenbuien met alles erop en eraan. We maken zo direct de balans op van het extreme weer deze namiddag. Eerst goed nieuws, jawel, goed nieuws over een trein die gaat rijden. En daarvoor gaan we naar Den Haag. De gemeente Den Haag, Brussel's airport en vervoerder Arriva werken aan een nieuwe intercity tussen Den Haag en Brussel. Dat maakten ze vandaag bekend op een persconferentie. De gemeente heeft bij ProRail al de capaciteit aangevraagd die nodig is voor een verbinding. Meer van Wilma Borgman uit Den Haag. Bij de luxe trein tussen Brussel en Den Haag moest het veld ruimen voor de Vira. Maar nu er ook geen Vira meer is, wil de gemeente Den Haag het zelf maar doen. Samen met Arriva wil de gemeente ieder uur een trein naar Brussel laten rijden. De lage landenlijn is die gedoopt. En volgens wethouder Peter Smit van Den Haag is het economisch noodzakelijk dat die verbinding er komt. Nou, dat is wel heel duidelijk. Wij hebben een uh, grote uh, stad met een internationale sector die erg belangrijk is economisch. Ik kom op voor het belang van Den Haag en de Haagse economie... en het belang van de reiziger die moet kunnen kiezen wat voor verbinding die, uh, die neemt. Niet alles moet over de HSL worden uh, gedwongen. Daar gaat het eigenlijk om. Het gaat over de reiziger uh, die een keuze moet, uh, moet kunnen hebben. En uh, ik denk dat dat toch ook door de reizigers wel gewaardeerd wordt. We hebben heel veel uh, adhesie voor het idee laat de reiziger zelf kiezen. Ook als de NS er wel in slaagt om een vervanging te vinden voor de Vira... en daar een hoge snelheidslijn te laten rijden... wil de gemeente Den Haag de treindienst handhaven. Wij hebben uit de brieven van de NS over de toekomstige plannen... en uit de reacties van de staatssecretaris daarop... niet de zekerheid dat er een uursverbinding Intercity Den Haag-Brussel blijft. Die wordt nu wel gemaakt als, om het zomaar eens even te zeggen, reparatie van het probleem... dat uh, over de hogesnelheidslijn te weinig wordt gereden. Maar als dat straks verandert, gaat die frequentie van die trein... ook weer zodanig omlaag dat wij daar onvoldoende aan hebben. En u vindt het nodig dat die verbinding... er is een uursverbinding met Brussel, daarom springt u in een gat... waarvan u vindt dat de landelijke overheid die laat vallen. Dat laatste zeg ik niet, ik zeg alleen dat wij het nodig hebben. En ja, het mag. Voor internationaal treinverkeer is geen concessie nodig... De vraag is vooral of het praktisch kan. Of er wel ruimte is op het spoor. Maar die hobbels zijn vooral van praktische aard, zegt wethouder Smit van Den Haag. Oh, er moet nog een heleboel gebeuren om de eerste trein te laten rijden. Uh, dat zijn allemaal procedures van erkenning van treinstellen in, in, in België en in Nederland uh, trouwens. Uh, dat zijn procedures van uh, de, de treinen die definitief gaan rijden moeten nog worden gekocht door, uh, door Arriva. Uh, allemaal dat soort zaken. Dus er is nog wel wat voor nodig. Maar we hebben gezegd, we spannen ons in om uh, al uh, in uh, eind 2013 de eerste treinen te laten rijden. En volop in uh, december 2015. Uiterlijk in 2015 dus moet die trein gaan rijden. En volgens Arriva-directeur Hettinga heeft zijn bedrijf ervaring genoeg om dat te laten lukken. En de Lage Landenlijn ziet Hettinga dan ook als een springplank naar nog meer Arriva-treinen. Omdat het een mogelijkheid is voor Arriva om haar dienstverlening verder uit te breiden in een buitengewoon interessant onderdeel van het totale OV-netwerk. Het is een spoorlijn met veel potentieel. Het is een internationale verbinding. maakt onderdeel uit wat ons betreft van een groot OV, internationaal OV-netwerk. En als je daar een stuk nu van mogelijk zal gaan rijden... dan uh, is dat een mooie kans voor verdere groei. Hoopt liever directeur Hettinga in een verslag van Wilma Borgman. Femke Halsema, voorzitter van Stichting Vluchteling... heeft kritiek op de wijze waarop noodhulp in crisisgebieden wordt verleend. Volgens haar zijn hulporganisaties te veel gericht op zichzelf... en te veel op rampen die zich goed laten verbeelden op televisie. Ook daar is een voorstel voor de samenwerkende hulporganisaties. Ik zou er een voorstander van zijn als SHO een onafhankelijk instituut wordt. Een internationaal rampenfonds dat in samenwerking met omroepen en anderen... fondsen werft en bij de verdeling van geld toetst welke organisaties de effectiviteit, capaciteit en ervaring bezitten... die nodig zijn in een specifieke humanitaire crisis. Femke Halsema, we gaan naar René Grotehuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de Samenwerkende hulporganisaties. Nou, mooi, meteen een oplossing. Goed idee? Nou, ik ben in ieder geval blij met uh, dat Femke Halsema vanmiddag aandacht vraagt... voor de Syrië-crisis. Uh, dat is een onderwerp dat uh, veel te weinig aan bod is. En ook voor de dilemma's die ze schetst in die lezing over hoe ingewikkeld het is om in, die, uh, in dat geweld van, van uh, die regio... in de ontoegankelijkheid van gebieden hulp te verlenen. Wat dat betreft uh, verwelkomen we dat ze uh, weer eens de aandacht op Syrië... en de humanitaire crisis daar richten. Dat is een lange aanloop naar een grote maar. Nee, het is niet maar dat die discussie... Uh, uh, uh, de vraag of wij die dilemma's uh, kunnen hanteren, of we dat beter kunnen doen... dat is een, een constant gesprek binnen uh, de leden van SAO, Hoe doen we ons werk beter? En hoe leren we ervan? Nou, volgens Femke Halsma dus niet goed genoeg. Zowel één nieuwe organisatie die uh, zich beter richt op de effectiviteit, capaciteit en de ervaring die de organisaties hebben. Met andere woorden, zoals het nu gebeurt, gaat het niet goed genoeg? Ja, uh, nogmaals, we staan open voor elke uh, gedachte dat het beter nee, kan. Bent u, u, daar wel, mee, bent u het daarmee eens? Uh, ik constateer dat SHO uh, als samenwerkende hulporganisaties... dat wij met, een negen, met tien organisaties die allemaal kwaliteit hebben en ervaring hebben... En dat we dit georganiseerd hebben op een manier die en heel goedkoop is, we hebben weinig personeel in dienst, we zetten onze eigen mensen in om acties te doen, en die bovendien heel snel kan werken. Als er vandaag een ramp is, kan ik als -directeur, kan ik vanavond zeggen mensen, ga aan het werk, uh, geef geld uit, uh, besteed je middelen, want we doen mee in die actie en daar uh, kunnen we mee aan de slag. Dus, dus een onafhankelijk instituut is een slecht idee? Nee, want wij zijn zelf ook binnen SAO bezig met de vraag, uh, moeten we de, uh, de besturing van SO, moeten we de besluitvorming in SO, welke elementen van onafhankelijkheid kun je daarin brengen? We hebben op dit moment bijvoorbeeld een onafhankelijke evaluatie lopen van onze Syrië-actie om te kijken van wat kan daar beter. Wat dat betreft is het gesprek daarover volop gaande uh, en ook, uh, eigenlijk ook niet nieuw. Uh, die discussie loopt daar wel langer. En de, maar wij zullen telkens opnieuw toetsen, kunnen we kostenefficiënt... maar ook snel handelen, in welke vorm dan ook. Oké, okay. Femke Halsema snijdt in haar lezing verschillende punten aan. U zegt, niet alles is even nieuw, maar ze constateert... dat veel hulporganisaties uh, simpelweg te veel op zichzelf zijn gericht... op het vinden en het behouden van donateurs. Hoe ziet u dat? Nou, als ik, als ik kijk naar, naar Syrië, maar dat is eigenlijk in bijna alle grote rampen zo... dan zie je dat mensen die daar werken... en uh, die zijn. Uh, ik snap heel goed dat een arts, een onderwijzer een bakker zegt, ik heb meer geld nodig, ik kan nog zoveel doen... wie kan mij uh, helpen om meer geld te krijgen? En dus een groter aandeel uit welke opbrengst we hebben, dat snap ik. Dat is niet eigenbelang, dat is gewoon bevlogenheid, dat is betrokkenheid... waarin mensen proberen hun werk zo goed mogelijk te doen en vooral ook uit te breiden. Dus ik vind wat dat betreft, uh, uh, ik heb dat ook gisteren gezegd... vind ik, uh, ja, vind ik wat dat betreft uh, uh, eigenbelang wel een hele uh, uh, beperkte formulering... van betrokkenheid en van inzet om... Uh, meer beschikbaar te maken. Maar waar heeft ze nou wel gelijk in? Waar ze gelijk in heeft... Maar, want heeft dat... ik, u, u werkt een beetje de indruk alsof u, u in ieder geval... het voorstel voor een uh, onafhankelijk instituut. Geen goed idee, we doen al goede dingen. En de kritiek zoals die verwoordt, die verwerpt u ook? Nou, ik, ik, ik, ik verwelkom haar discussie over de vraag... hoe gaan we met de dilemmas... Nee, het is meer dan om... een discussie. Want u zegt zelf, die discussie is vaker gebeurd, uh, gevoerd. Maar ze komt nu met hele concrete verwijten. Die verwerpt u? Het verwijt dat wij op eigen belang uit zijn, die, uh, uh, die verwijt ik. Het verwijt dat wij onszelf... Dat vragen van onafhankelijkheid... Daar um, zijn wij overigens ook in het bestuur al over in gesprek. Uh, ook met Stichting Vluchtelingen over de vraag... Uh, hoe moet dat uh, beter georganiseerd worden? Daar is ook de vraag naar... Uh, kunnen dingen onafhankelijker georganiseerd, wat is ook aan de orde. Dus wat dat alweer heb ik het gevoel dat er nu een oproep wordt uh, gedaan... die als het ware uh, ook een beetje insnijdt in een al lopende discussie uh, binnen SHO. Ja, Merkt u dat de donateurs de afgelopen jaren kritischer zijn geworden? Uh, over het algemeen zijn donateurs kritischer geworden, maar... Uh, als je kijkt naar uh, de opbrengsten van de Haiti-actie, de opbrengsten van de Oost-Afrika-actie uh, en ook als je kijkt naar onderzoek waaruit blijkt dat 70% van de mensen bij een grote actie uh, ga, geeft, dan, heb ik niet, uh, dan weet ik dat mensen nog steeds gevoelig zijn juist voor noodhulp en crisissituatie en heb ik wat dat betreft vertrouwen in dat mensen, wat ik zeg, hun betrokkenheid bij het leed elders in de wereld, dat dat uh, overeind blijft. René Grotehuis, voorzitter van de samenwerkende hulporganisaties. Dank voor uw verhaal, uw toelichting, uw reactie op het verhaal van Funke Maar We gaan eens even naar die donateurs. En dat doen we in Rotterdam, waar Josephine Tree hier is. Je hebt meegeluisterd. Uh, zijn er veel mensen geïnteresseerd in het werk van uh, bijvoorbeeld artsen zonder grenzen, waar je bent? Nou, een beetje af en aan. Het is nu een beetje rustig, maar het is ook pas net droog. Maar ze geven hier rondleidingen. Dus, dus straks was hier ook een rondleiding. Ik sta zelf nu bij de moeder- en kindtent... Uh, dat is wel interessant om te zien. Dan hebben ze dus echt nagebouwd ja, een soort ja, mobiel consultatiebureau... Zeg maar, wat ze dan in Afrika uh, gebruiken. Dus een bed voor uh, vrouwen om te bevallen. Maar ook hier op het tafeltje staat bijvoorbeeld een bevallingskit... die ze dan meegeven aan vrouwen. Daar zit dan een uh, stukje zeep in, een uh, plastic zeil, een koord... en een schoon scheermesje om uh, de navelstreng... Uh, af te binden. Dus zo kan je precies zien uh, wat ze in het buitenland doen. Nou zie ik daar verderop wel even twee dames lopen. Ik loop even naar ze toe. Komen jullie ook even kijken? We wilden naar de biscoop toe lopen, maar we wisten niet dat er rekken stonden. Dit is het tentenkamp van Artsen zonder Grenzen? Ja, dat had ik al gezien, ja. ja. Wilt u niet even kijken? Nee. Niet geïnteresseerd? Nee. Geeft u geld aan hulporganisaties? Nee. Nou, ik ben donateur van Kika. Heeft u vertrouwen in hulporganisaties? Uh, ja, als het belangrijk is en als het voor kinderen is, dan vind ik het meestal wel belangrijk. Als u geld geeft, kiest u echt voor een speciaal doel? Uh, ja, meestal voor ziektes of voor, uh, ja, voor kinderen die het moeilijk hebben. En maakt het dan nog uit welke organisatie? Of dat een groot of een kleine is? Nou, eigenlijk niet. U kiest meer voor het doel. Ja. En, en wat is uh, uw drijfveer dan? Waarom geeft u dat dan? Uh, ja, ik vind het uh, gewoon belangrijk. Uh, van... Het kan ook zijn dat er wat met mij gebeurt en dan zijn er misschien ook wel goede doelen die mij kunnen helpen. En nu, als u geld geeft, wat is het idee dan daarachter? Ja, om ze toch een zetje, uh, een uh, steuntje te geven om mensen te helpen. Ja. Komt u aan de andere kant ook even meneer langslopen op het plein. Meneer, uh, geeft u wel eens geld aan een goed doel? Uh, nee. En uh, weinig gedaan ook in het verleden. Met een speciale reden? Speciale reden dat ik niet genoeg weet uh, over de organisaties die uh, geld van mij vragen. En dat ik ook niet precies weet wat er met dat geld gebeurt. Die mensen die dit allemaal organiseren moeten ook betaald worden. En misschien gaat daar wel te veel geld heen in plaats van uh, naar de mensen die het echt nodig hebben. Hmm. Dus ik geef liever aan iemand op straat bijvoorbeeld die, uh, waar ik van weet dat, dat ze het nodig hebben. En uh, Dat is een beetje mijn insteek. Oké, okay, dank u wel. Tim, um, ja, straks uh, natuurlijk met iemand van Artsen Gens dus praten over die kritiek hè, die erop is. Precies, het is de discussie van de dag. En dat horen we graag later van Jozefie. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 18 over 5, we gaan naar een Wijnland-Zwaan bij de ANWB. De avondspits heeft weinig last van de buien. In het noorden en oosten van het land, daar trekken ze nu weg. En de enige file die opvalt staat op de A15 vanuit de Europoort... tussen Rozenburg en Pernis, 14 kilometer. Staat daar een auto stil, de linker rijstrook is dicht. En verder is de N36 Almelo Dedemsvaarts in beide richtingen dicht... tussen Wierden en Adorp. En dat komt omdat daar een viaduct is volgelopen. Dat is dan misschien het goede nieuws. Niet al te veel files als gevolg van die wateroverlast. Daar gaan we straks over praten met de brandweer in Twente. Maar we gaan eerst volgens mij iets anders doen. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Zo vader zo zoon. Nee, zo vader zo zonen. Want twee zoons van Jean-Paul van Poppel doen mee aan de Tour de France. Boy en Danny. Ze komen uit voor vakantie-leid DCM. De ploeg, waar hun vader ploegleider is. Jean-Paul van Poppel, goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig wielrenner, winnaar van negen etappes in de Tour de France. Dingen om heel erg trots op te zijn. Maar dit moment als vader van twee zonen, kan een vader trots op zijn? Ja, ik ben natuurlijk een trots, maar uh, ik, ben ook, uh, ik heb nog een dochter en een, een kleinere zoon, daar ben ik even trots op. Maar dit is natuurlijk wel uh, iets heel speciaals. Want hoe gaat dat straks met twee zonen? Uh, zijn dat zo, als hun vader was, sprinters die hun specialiteit straks laten gelden? Ja, ze hebben alle twee wel uh, een behoorlijk eindschot. Dus uh, wie weet. Maar we hebben natuurlijk uh, op topniveau met uh, hele zware jongens te maken... Uh, Kevin is om maar iemand te noemen, of Kittel, Krijpel, Dat zijn toch de mannen om te kloppen in de Toer. En uh, of ze daar goed genoeg voor zijn, dat, uh, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze nog niet zo snel zijn. Hmm. Maar ja, een sprint is altijd een sprint, dat moet eerst verreden worden. En dan kan, uh, dan kan van alles gebeuren. Je moet snel zijn, maar je moet ook vooral niet bang zijn. Zijn uw zonen dat? Nou, dat, dat, hebben, ze, dat hebben ze wel, dat ze er uh, dat ze zich heel goed kunnen plaatsen. En uh, volgens mij zijn ze ook niet bang. Dus uh, ja, ze hebben wel wat genen van uh, van pa meegenomen. Oh ja, en van moeder? En van moeder hebben ze ook een uh, gedeelte meegehad. Dus uh, ze hebben gedeelten van mij en, uh, en van de moeder. Dus wat dat betreft een hele goede combinatie. Ja, Kijken we even naar Danny, de jongste, 19. De jongste deelnemer aan de Tour de France sinds de Tweede Wereldoorlog. De jongste Nederlander ooit. Uh, hij zal op de dag van de start in Corsica volgens mij 19 jaar en 337 dagen uh, oud zijn. Wat kan hij als jongeling brengen naar de Tour? Ja, dat is natuurlijk uh, afwachten als je ziet wat hij uh, afgelopen maand... Uh, wanneer hij eigenlijk pas goed is gaan rijden. Ja, het doet hij goed mee. Vooral als het... Uh, heel zware omlopen zijn geweest, zware wedstrijden, komt hij beter tot zijn recht als een hele snelle aankomst. Maar ja goed, het is ook zijn eerste jaar als beroepsrenner en uh, hij heeft zich al aardig kunnen weren. Hij heeft uh, meerdere uh, ereplaatsen bereikt al. Ik weet niet hoeveel precies, maar vijf of zes keer heeft hij op podium gestaan, maar oh, nog niet op, dat, niet op het hoofd. Dat weet u niet precies? Uh, nee, hij heeft uh, hij is zeker in ieder geval één keer tweede geweest en drie, ik denk drie of vier keer derde. 25 jaar geleden maakte u uw debuut in 1987. Twee etappes, de 18e 18, twee etappes gewonnen en de groene trui in de Tour de France. Pa is volgens mij de beste inspiratie voor deze twee jongens. Ja, ja dat is inderdaad precies 25 jaar geleden. Uh, mijn, zoon, mijn oudste zoon Boy was toen net geboren en die gaf die zijn... ...van dit jaar dus uh, wat eerst aan de Tour de France meedoen. Wat bijzonder, hè? Uh, ja, het is heel bijzonder. Ik, uh, ik besef het nog uh, niet helemaal, maar uh, het is natuurlijk uh, een, hele, een hele mooie uitdaging ook nog een keer. Goed. Danny hoeft dus niet per se Parijs te halen. En Boy? Die, uh, als er daar geen uh, gekke dingen mee gebeuren, uh, ik denk aan uh, valpartijen en blessures... ...dan, uh, dan moet hij uh, Parijs makkelijk kunnen halen. We wensen er van poppetjes veel succes. Oké, okay, dankjewel. Goedemiddag. Ja, dank je. En op onze website vindt u gesprekken met Boy en Danny. Opgenomen door de collega's van de sport NOS.nl. Het geluid van uh, het onweer. We hebben contact met Wendy Franke van de Brandweer 20. Goedemiddag. Goedemiddag. Want er was ernstige wateroverlast in het oosten, het noordoosten van het land. Met waarschuwingen voor Gelderland, Drenthe en Overijssel. Maar uh, vooral rond Enschede en Hengelo, niet waar? Ja, dat klopt. We hebben vanaf half drie tot half vijf ongeveer... Nou, ruim 400 meldingen binnengekregen van met name wateroverlast. En 400 meldingen, dat zijn er veel? Ja, dat zijn er ontzettend veel. Ja, en wat voor meldingen zijn het dan vooral? Nou, dat was vooral ondergelopen tunnels, ondergelopen straten, kelders die vol zitten, mensen die in auto's vastzitten, puttexels die omhoog komen, ook een drietal woningbranden door, door blikseminslag. Poeh, hoe kun je dat tegemoet treden te als brandweer? Nou, het volle sterk uitdrukken. Ja. En we hebben ook een oproep gedaan naar de mensen om alleen 1 en 2 te bellen in het geval van, van spoed. En uh, daarnaast uh, een verzoek gedaan op hunzelfredzaamheid, dus wacht. En uh, ja, kijk, kelderlichtpompen, dat, dat uh, doen we alleen in sportgevallen of uh, met, met noodzaak. En mensen kunnen ook zelf uh, een pompje gaan huren of een pompje aanschaffen om, uh, om het kelderlicht te gaan pompen. Ja, wat waren de meest gevaarlijke situaties? we had over drie branden. Ja, dus in drie keer is er bliksem ingeslagen in een woning, waar er brand is ontstaan. Maar gelukkig uh, zijn de mensen allemaal veilig uit hun woning uh, kunnen gaan. En er uh, is er alleen sprake van brandschade in de woningen. Oké, okay, dus geen persoonlijk letsel tot nu toe? Ge nee, gelukkig niet. Gelukkig nee. niet. En, en de mensen die vastzitten in de auto's, wat voor situaties zijn dat? Nou, dat zijn vaak de ondergelopen tunnels Ze proberen mensen er toch doorheen te rijden. En dan uh, ja, komen ze op een gegeven moment, komen ze stil te staan. Ja. En dan zitten ze vast. En in Hengelo hebben we een aantal gehandicapte kinderen uit een busje gehaald, die vast zaten omdat ze ja, te diep door het water waren gereden. Ja. En um, de verkeersoverlast in de stad? Ja, die is, uh, is enorm, ook op de, op de snelwegen. Uh, Vanwege, vanwege de harde regen en het hoge water er zijn natuurlijk veel tunnels ondergelopen. Waardoor mensen alternatieve routes gaan zoeken. En uh, ja, dat heeft veel verkeers in de opgeleverd. Ja, en u zegt we rukken gewoon in volle sterkte uit. Maar kun je hier wat tegenop vechten? Nou, kijk, wat ik zeg, we gaan echt naar spoedeisende gevallen. Daar gaan we natuurlijk als eerste naartoe. En dan kun je, dan je, ook, wel goed... ja, dan kun je ook wel goed, goed aankomen. Want ik neem aan dat jullie ook te maken hebben met het wateroverlast. Ja, goed, dat hebben we ook uiteraard. Maar wij hebben natuurlijk wat andere voertuigen dan personenvoertuigen. Het voordeel natuurlijk is dat het ook al heel erg snel is overgewaaid. Ja, het is, ik denk van, van half drie tot half vijf is echt het hoogtepunt geweest. En het is nu inmiddels droog uh, hier in Emschereen. En we verwachten dat het waterpeil ook langzaam uh, gaat zakken. Het dweilen kan beginnen. Wendy Franke van de brandweer Twente. Ja. Ik dank u hartelijk. Ja, graag gedaan. Verslaggevers, Correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het LOS Radio 1-journaal. We want de best van both worlds. We want it slow and hard. We like to taste revenge, yeah. But we can't waste a shot. We want to see from both Palmer met the best of both worlds. Marco Verhoef schuift straks uitgebreid aan... om de weersituatie toe te lichten van dit moment. Op onze website nws.nl. ziet u foto's en beelden... van de wateroverlast in met name het oosten van het land. En hebt u foto's of video van de ellende? Stuur ze ons toe. Ooggetuigen het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 Ga nu naar ww.bouwnouwop.nl en geef steun aan maatregelen die het verschil maken. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. Het Nationaal 1 over half 6 Door Negens. Zware regenbuien hebben vanmiddag vooral in het oosten van het land overlast veroorzaakt. Buien kwamen rond het middaguur via Duitsland het land in. Trokken via het noorden weer weg. Op veel plaatsen stonden wegen en straten En de riolering liep er over. Alle waarschuwingen voor extreem weer zijn intussen door het KNMI ingetrokken. Zometeen meer hierover met Marco Verhoef. Politie in Kuik heeft een man van 23 opgepakt voor de brand waarbij vannacht drie mensen omkwamen. Man zat de hele dag op grote hoogte in een zendmast. Hij is in de mast door de politie gearresteerd. Bij die brand in Kuik vannacht kwamen een vrouw en haar twee tienerdochters om het leven. Arriva wil het treinverkeer tussen Den Haag en Brussel verzorgen. Na het verdwijnen van de Benelux-trein maakte de gemeente Den Haag begin dit jaar al bekend... dat er werd gekeken naar een intercity-verbinding met Brussel. De Benelux-trein werd vorig jaar vervangen door de Vira, die alweer snel uitviel. Bovendien deed de Vira Den Haag niet aan. De trein Den Haag-Brussel moet in december 2015 gaan rijden. En als het kan eerder... Nog geen drie weken na zijn aantreden heeft de Palestijnse premier Hamdallah zijn ontslag ingediend bij president Abbas. Reden zou de aantasting van zijn autoriteit zijn. Het is niet duidelijk of Abbas het ontslag van Hamdallah heeft aanvaard. Hamdallah zou tot en met augustus aan het hoofd staan van een overgangsregering. Die zou moeten worden opgevolgd door een coalitieregering van Fatah en Hamas. En de medische specialisten van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse... vinden dat de inspectie te hard heeft ingegrepen. Blijkt uit een boze brief die ze naar minister Schippers hebben gestuurd. Het Ruwaard kwam in het nieuws met onder meer financiële problemen... en een opvallend groot aantal sterfgevallen. Het ziekenhuis stond onder verscherpt toezicht vervolgens... en de afdeling cardiologie was een tijdje dicht. Artsen geven nu toe dat er zaken fout zijn gegaan... maar ze nemen afstand van het beeld dat er van alles mis zou zijn. En dat zijn de hoofdpunten. We gaan, straks We gaan eerst naar Wijnand Zwan met de ANWB. Het is een vrij normale avondspits. Een paar opvallende zaken op de A15 vanuit Europoort. Daar staat tussen Rozenburg en Pernis 15 kilometer fieden. Dat uh, hangt samen met een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. Er is een ongeluk gebeurd op de A50. Eindhoven richting Os. En daardoor fieden voor Veghel Noord 5 kilometer. Nou, ook daar is de linkerrijstrook dicht. En uh, ja, Het probleem door de wateroverlast vallen erg mee. Ja, in Twente wel, want op de N36 Amelo Dedemsvaart... daar is een viaduct uh, voorgelopen met water...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 Die weet hoe uw bedrijf ervoor staat qua zorg en verzwaan. Ook ten opzichte van uw concurrenten. Haal meer uit uw mensen. Ga naar zilveren gezond ondernemen. Zilveren Kruis. Raad en daad. Opium gaat naar uw rol. Cornald Maas doet live verslag van het Kunst, Muziek en Theaterfestival op Ter Schelling.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 5 over half 6. Goedemiddag, u luistert naar het NWS Radio 1 Senaal. Er trekken zeer zware buien over het oosten van het land. Maar Marco Verhoef, ik hoorde van de brandweer in Twente... dat het in Enschede inmiddels weer een poosje droog is. Wat betekent dat voor die waarschuwing voor extreem weer? Die is ingetrokken. Die uh, is niet meer geldig. Dat is al eventjes het geval. Het wil niet zeggen dat het overal droog is. Want in het noorden van het land, Friesland, Groningen en Drenthe... valt nog wel regen. kan ook nog wel onweer bij zitten. En die, dat hele buiencomplex trekt nu heel langzaam naar het noorden weg. Dat betekent dat het over een uurtje, denk ik... op de meeste plaatsen, toch wel droog begint te worden. Waar die buien vallen, is dat dan met dezelfde intensiteit... als waarmee het land binnenkomt? Of wordt het dan ook automatisch minder? Nou, niet automatisch, maar het wordt inderdaad wel minder. De, de meeste activiteit zat toch voornamelijk in Gelderland en in Overijssel. En uh, nu inmiddels Begint de activiteiten gewoon uit te lopen. En ja dat wil niet zeggen dat het meteen helemaal droog is. en het niet meer onwit en er ook geen hagel meer bij voorkomt. Maar om aan uh, extreem weer te voldoen. Ja, dat lukt dus net niet meer. Nee. Zakt het water snel de plekken waar de buien inmiddels voorbij zijn? Ik denk het wel. Ik neem aan dat de riolering. uiteindelijk het zaakje wel gaat verwerken. Uh, er komt in ieder geval niks meer bij. dus dan moet dat inderdaad wel, uh, wel redelijk kunnen gebeuren. Maar het moet natuurlijk wel weg kunnen lopen. Als nee. het in een kuil ligt. dan zul je het weg moeten pompen. en dan kan het misschien iets langer duren. Ja, berichten van de brandweer. dat er tunnels ja. ondergelopen, kelders, dat soort. Plekken. Uh, is er ook heel veel gevallen? Ja, ik heb waarnemingen gehoord van uh, in heel korte tijd. Het 50 mm. nou ja, dat is, uh, dat is echt een hele plons water. Je moet het vergelijken met, uh, nou, ik geloof dat het normaal in deze maand er tegen de 70 mm valt. Dus dan heb je bijna je maandsom, uh, daar zit je al in de buurt. En dat bij één bui, en die valt dan in, een, in misschien een uurtje. Zo uh, dus, snel. Ja, nou, en vooral omdat het zo snel gaat, kun je het niet meer verwerken. En dan houdt het gewoon uh, op een gegeven moment op. Wat is jouw verwachting voor vanavond, komende nacht? Nou het, is nu, uh, uh, het wordt op de meeste plaatsen droog, of het is het al. In het zuiden van het land schijnt de zon. Daar is het eigenlijk gewoon prachtig weer. Maar we zijn er niet van af. Want op de grens van Frankrijk en België ontstaan alweer nieuwe buien. En daar krijgen we mee te maken. In de loop van de avond en ook vannacht. Of dat weer van die heel zware exemplaren zijn. Dat waag ik wel te betwijfelen. Er kan wel onweer bij zitten. En het kan ook nog behoorlijk doorregenen. Maar of we weer richting zo'n waarschuwing gaan. Nou ja, ik denk dat dan niet. En want daarvoor moet het echt wel heel hard regenen. Of heel hard onweren. Of heel veel hagel bij zitten. Marka Verhoef, dankjewel. En ga gerust naar onze website nws.nl. uw foto's daar te zien van die ellende in het oosten van het land. Ik word geïnspireerd door deze beweging, dat schrijft de Braziliaanse stervoetballer Neymar op Facebook. Daarmee reageert hij op de grote protesten in zijn land tegen de overheid. Die gaan over de corruptie en de ongelijke verdeling in het land. En dat verringt behoorlijk met het WK voetbal volgend jaar in Brazilië, waar veel geld wordt ingestoken. Braziliaans oud-voetballer, tegenwoordig trainer bij de jeugdopleiding van FC Groningen, Hugo Alves, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe volgt u de gebeurtenissen in uw vaderland? Ja, ik probeer ja, via televisie en, uh, en ik volg ook via internet. En uh, zoals jullie allemaal kunnen volgen, dat, dat doe ik ook. En wat doet dat met u? Ja, dat, dat is, ja, is heel, heel, heel bijzonder eigenlijk. Want uh, je hoort al, al, al, al heel lang hè, over hoe je land gaat. Hè, en dat ze wel hier economisch iedereen eens vragen en zeggen dat oh, Brazilië gaat goed, Brazilië gaat goed, maar. Als je daar woont, ja, dan merk je niet eigenlijk zoveel. Dat het niet goed gaat daar. Ja, precies. Economisch is heel goed, maar het sociale leven ja, is, is, is niet goed. Ja, en dan zien we voetballers ik... zich ermee bemoeien. Geïnspireerd zijn door de demonstraties. Nijmaar die zegt ik wil dat Brazilië rechtvaardiger wordt, eerlijker, veiliger, gezonder. Herkent u dat? Ja, kent ik heel goed en dat uh, is een groot compliment naar NEMA en aan de spelers die dat durven te doen. Want uh, ja, natuurlijk is, is uh, ja, er worden, uh, wat jij net zei, dat er worden miljoenen uh, geïnvesteerd in nieuwe stadio's. Uh, maar als je naar een ziekenhuis gaat, ja, dat is een groot probleem. Als je gaat naar een school, ja, daar zijn geen docent. Dus dat, dat, daar zijn veel meer, ja, belangen uh, bij... En dat, dat snap heel goed wat de wat zei en uh, daar ben ik ook mee eens. Ja, want als u een Brazilië zou zijn, zou we dan meedemonstreren? Dat zou ik absoluut meedoen. Absoluut. Natuurlijk, uh, er eh, zit ook een, wat verschillen daar. En uh, er zijn grote groepen die willen gewoon op, op, op de juiste manier ja, protest en, uh, protesteren. En, uh, uh, en maar er zijn ook uh, mensen die willen gewoon ja, ja, vandalisme plegen. En dat, dat is niet de bedoeling. Nee, want daar gaat het mogelijk wel op uitdraaien... dat het geweld hand over hand toeneemt? Ja, dat, dat, dit is gevaarlijk. Er ja, zijn gevaarlijke momenten. En, maar, maar wat ik hier kan hier, ja, lezen en volgen... is dat, dat die grote groep gewoon is bezig met gewoon protest... op de juiste manier, of ze ook hun rechten. Maar de maar kleine groepen proberen om, om, om te gebruiken... om een vandalisme te, te, te plegen en te doen. En dat is niet de juiste bedoeling natuurlijk... Nou is er een andere Braziliaanse oud-voetballer die zegt... stop met demonstreren, vergeet al die commotie... laat ons richten op het Bra Braziliaanse voetbalelftal. Zijn naam? Pele. Pele, ja, de grootheid van de, van de voetballerij. En uh, ik snap heel goed wat hij bedoelt. Hè. Natuurlijk is hij een grote inspanning geweest om, om de WK te, te krijgen in Brazilië. En, en dit is een moment van een, een Configuration Cup. Dus een soort voorbereiden. En... Uh, ja, dat, dat, dat zie je, dit gebeurt. En natuurlijk, dat zie je de hele wereld. En dat is natuurlijk niet in een, een fijne reclame. Nee, reclame, ja, reclame op weg naar het WK volgend jaar. Doet het pijn om nu in Groningen te zijn? Dat doet ongelooflijk veel pijn. We wachten af hoe het gaat lopen daar in Brazilië. Hoega Alves, nu uh, tra trainer bij FC Groningen. Dank u wel. Alsjeblieft. Dit is tot half zeven, het MOS Radio 1 Journaal. Komt de VUD voor ouderen weer terug om meer jongeren aan de slag te krijgen? Ja, zegt de EEN. Nee, zegt minister Ascher van Sociale Zaken. Hoe zit het nu? Peter Blok probeert het achterhalen. De werkloosheid loopt steeds verder op, naar recordhoogte. En in antwoord daarop komt minister Ascher vandaag met een banenplan. Zoals al beloofd in het Sociaal Akkoord. 600 miljoen euro om werklozen weer aan het werk te krijgen... Een goed plan, vindt Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid. Heel goed. Allereerst is het heel erg belangrijk dat er nu heel snel actie komt om mensen aan het werk te helpen. 600 miljoen samen met de sectoren, dus de bouw, de schoonmaak, overal waar de werkgelegenheid is. Dus wij zijn heel erg blij met dit plan. Dit was dus eigenlijk nodig, een soort smeergeld om de machine aan de praat te krijgen. Ja, ik zou het eerder smeerolie dan smeergeld noemen. Dat klinkt iets aardiger, maar die, die functie moet het wel, uh, wel hebben, ja. 66-er Steven van Weijenberg is kritisch. Nou, hij had al aangekondigd dat er twee keer 300 miljoen zou komen. Maar ik ben natuurlijk wel erg verbaasd over het feit dat hij nu zelfs de deur toch weer op een kier zet voor de fut. Want dat doet hij. Hij zegt eigenlijk, nou in sommige gevallen ga ik toch dat uh, toestaan. Ik vind dat onverstandig. De FUT is echt een reliquie uit het verleden. Het heeft in het verleden helemaal geen banen opgeleverd voor jongeren. Dus wat mij betreft gewoon niet weer aan beginnen. De Partij van de Arbeid en je zelf zeggen... ja, dat willen we helemaal niet, dat doen we ook niet. Die ouderen moeten jongeren opleiden. Ja, maar ik lees toch echt in de stukken dat in sommige plannen... die hij wel goed vindt, dat hij dan ook de ruimte biedt... om toch vormen van vervroegd uittreden weer mogelijk te maken. We hebben eindelijk na jarenlang debat zijn we van de FUT af... Laten we die fout niet nog eens een keer opnieuw maken. De SP roept al jaren om terugkeer van de FUT. Paul Ulenbelt heeft, vindt hij zelf, reden tot juichen. Nou ja, het was in ieder geval wel een, een binnenpretje. We hebben het voorstel gedaan om de FUT weer in te voeren. Wat de minister nu doet, is toch de deur op een kier zetten. Maar is hiermee de FUT ook weer terug? Nee, de FUT in de vorm zoals we die kennen, die is op deze manier niet terug. Het gaat om bij cao's of per bedrijf moeten afspraken worden gemaakt. En dan kunnen ze daarvoor steun krijgen van de minister. Maar ze moeten ook jongeren gaan opleiden. Ja, maar dat is bij ons. Wij noemden het het FUT 2.0. Er waren bezwaren bij de oude FUT. Het was een algemene regeling. En er gingen wel mensen uit, er kwamen geen nieuwe binnen. En wij hebben gezegd: de FUT 2.0 moet eruit bestaan dat als er iemand uit het bedrijf vertrekt, dat er ook weer iemand in het bedrijf binnenkomt. Kijk, en uh, als de minister dat ook zo bedoelt, dan. Uh, dan is dit een opening. Volgens Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid... komen geen ouderen thuis te zitten. En dus is het geen fut. Nou, um, dat is... Niet helemaal zo. Wat er in het plan staat, is dat daar waar in, uh, of in het voorstel van de minister, dat daar waar in sectoren er, er eigenlijk plannen zijn die zeggen, nou ja, door zeg maar de ouderen en de jongeren aan elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld, uh, daar zijn ze in de bouw heel erg druk mee. Ouderen gaan minder werken, jongeren schuiven erin. Die coachen elkaar ook uh, vaak. Daar wil hij ruimte uh, voor bieden. Dus het is niet over de hele linie, we gaan weer minder werken. Of minder, minder lang werken. Dat zou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 Het is kwart voor zes. We gaan er daar weer bij. Weinig Zwaan. Ja, de avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Op de A15 vanuit Europort Daar staat tussen Rozenburg en Pernis wel een lange file. 15 kilometer. Stond een tijdje een kapotte auto stil. Maar de rijbaan is vrij. Verder valt op de file op de A50. Eindhoven richting Os. Voor Vechel Noord, 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal.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 It's never dark. De gouden stem van Laura Jansen van een album. Elbaard, nieuwe album. Dit is de single. Heet ook Golden. Het op Twitter. Een oproep vanmiddag op Twitter om een petitie te ondertekenen. Bestemd voor hondenliefhebbers. Afkomstig van apenstaart Arno Bonte. Een kleine 3000 volgers. Zijn 10.178ste tweet was deze. Al meer dan 500 handtekeningen tegen het Rotterdamse blafverbod voor honden. Meneer Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Een gemeenteraad die serieus gaat vergaderen over een blafverbod. Wat houdt dat verbod in? Ja, nou ja, het is eigenlijk te belachelijk voor woorden dat we het uh, erover moeten gaan hebben. Maar het is een voorstel, wat uh, door de burgemeester gedaan wordt. Uh, om een boete op te kunnen leggen aan uh, uh, eigenaren van honden die uh, te veel lawaai maken. die te hard blaffen. En dat kan dan oplopen, zo'n boete? Ja, dat kan oplopen tot uh, 2250 euro. Ik weet niet of dat uh, er uh, uiteindelijk van komt, maar dat is de, de maximumboete. Uh, Misschien wordt er straks uh, per harde blaf uh, 100 euro uh, gerekend. Uh, ik weet niet hoe dat allemaal uh, in zijn werk gaat, maar wat mij betreft uh, gaat het er niet van komen. Uh, en uh, gaan we uh, straks ook zorgen dat uh, de gemeenteraad uh, tegen dit voorstel gaat stemmen. Wat waarom is het belachelijk, uw woord? Nou ja... Um, uh, als, als er echt overlast is he, door honden, dan kan je dat ook op andere manieren aanpakken. Dus uh, uh, net als dat je stereo te hard staat, uh, nou, dan uh, kan de politie ook, uh, ook optreden uh, op, op grond van burengerucht. En als mensen er dan niet luisteren, krijgen ze een boete. En dan dat geldt dan goed, nu ook voor dat... honden. Ja, en datzelfde geldt voor een hardblaffende hond. Dat maakt op zichzelf niet uit. Maar nu loop je het risico hè, met zo'n zo blafverbod... dat als je je hond in het park gaat uitlaten... en hij blaft valt te hard en niemand stoort zich eraan... of je hebt een uh, overijverige stadswacht... die denkt, ik ga wat bonnetjes schrijven... Uh, dat je uh, inderdaad voor honderden euro's uh, boetes opgelegd kan krijgen. Denkt u dat echt? Nou ja, dat is, uh, dat is het risico. Uh, of de eigenaren die uh, gaan een, uh, een anti-blafband uh, aanschaffen... Uh, en uh, nou ja, veel uh, honden, dat, dat weten we ook, uh, ja, die, uh, uh, die reageren daar niet goed op. Uh, die uh, schieten helemaal in de stress. Uh, dus uh, wat ons betreft is dat niet de oplossing. En ik vind ook uh, uh, dat honden gewoon uh, vrij moeten kunnen blaffen. Hè. Dat is een uiting van uh, emotie ook, uh, ook bij honden. Uh, en in de meeste gevallen heeft ook niemand daar last van. Heb je een hond? Ik heb zelf geen uh, hond, uh, maar ik ben wel voor de vrijheid van hondenbezitters en van honden in Rotterdam... Uh, om de honden gewoon uh, uh, goed uit te kunnen laten. Uh, en uh, als ze daarbij uh, af en toe blaffen, uh, vind ik dat ook gewoon uh, bij het straatbeeld in de grote stad uh, horen. Hebben buren een buren hun hond? Uh, mijn uh, buren hebben uh, geen, uh, geen hond, uh, maar er zijn hier wel mensen die ook in, in, de, hond, in, in de straat hun hond af en toe uh, uitlaten. Uh, ik vind dat uh, nooit een probleem. Uh, dat blaffen hoort ook gewoon bij uh, de grote stad. Uh, dus laten we dat blafverbod vooral niet doen. En dus op weg naar de gemeenteraadsvergadering deze middag bent u ook, uh, een, hebt u ook geweest op een petitie. Uh, meer dan 500 handtekeningen verzameld tegen dat blafverbod. Um, 500 Rotterdammers op een stad met dik 600.000 inwoners is niet ja, veel. Nou ja, die petitie is uh, net een paar dagen in de lucht. Uh, uh, lang niet alle Rotterdammers uh, weten dat dat uh, blafverbod straks boven hun hoofd hangt. Ik hoop ook dat we die Rotterdammers daar straks niet over hoeven te informeren... dat er straks genoeg partijen zijn die zeggen dat gaan we gewoon niet doen. En ik vind dit signaal heel erg duidelijk. Er zijn gewoon heel veel mensen die het hier niet mee eens zijn. Hondenbezitters, niet hondenbezitters. Die vinden dat honden gewoon de vrijheid moeten kunnen hebben om te blaffen. En overlast pakken we op andere manieren aan. We wachten af wat de gemeenteraad gaat beslissen. Als er een doorbraak is in de gemeenteraadsvergadering in Rotterdam... bij u meneer Bonten, dan horen we dat graag. Dan uh, zal ik dat zeker op uh, Twitter zetten. Dank u. Tot ziens. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. De gemeente Amsterdam gaat modebedrijven helpen om schone stoffen te produceren. In het Parool valt te lezen dat er pogingen worden gedaan om een duurzame textielfabriek in Turkije op te zetten. Het idee erachter is om in Amsterdam kleding te ontwerpen... die in Turkije eerlijk wordt geproduceerd en wereldwijd wordt verkocht. In de Turkse stad Igdier is een naaiatelier geopend... zonder kinderarbeid en met een eerlijk loon voor de medewerkers. Met hulp van Amsterdam en enkele modebedrijven... moet dit uitgroeien tot een project met vier fabrieken. Het idee komt van de initiatiefnemers van de Amsterdam Fashion Week... en een platform dat Amsterdam als jeans hoofdstad van de wereld wil versterken. Een van de oprichters van de downloadwebsite Pirate Bay is in Zweden veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De 28-jarige Zweed is schuldig bevonden aan fraude, het hekken van de Belastingdienst en van pogingen tot verduistering. In Nederland werd Pirate Bay een jaar geleden geblokkeerd... maar Nederlanders weten de download-buy nog steeds te vinden. Uit berichtgeving van NOS op 3 vorige maand... blijkt dat het een sport is geworden om de blokkades te omzeilen. Afgelopen jaar zou zo'n omleiding, omleidingsroute... anderhalf miljoen keer zijn gebruikt vanuit Nederland. In de film E.T. uit 1982 zit een fameuze achtervolgingsscène... die op YouTube is te vinden... en waarbij jongetjes op hun BMX-fietsjes opeens kunnen vliegen... Nu blijkt een Engels duo dit ook in het echt te kunnen, is te zien bij CNN. Ze hebben een fiets gemaakt waarmee ze kunnen opstijgen en die ze commercieel op de markt willen brengen. En op een filmpje is te zien hoe hun zogenoemde para velo binnen enkele seconden losraakt van de grond. Wel met zo'n glijsscherm dat je ook bij het paragliden ziet, maar toch. Het lijkt erg op de uitvinding van Leonardo da Vinci uit de 15e eeuw waarmee hij de mens probeerde te laten vliegen. En je vraagt je toch af of deze vliegende fiets toch niet eigenlijk een Nederlandse uitvinding had moeten zijn? Ja, maar toch denk ik dan, zo'n filmpje wil ik toch wel eens even zien of het echt is. Want dat hebben we hebben vaker gezien, hè? Ja, ja, ja, het ziet er toch wel tamelijk overtuigend uit. Maar misschien eh, heb ik het niet helemaal door. We doen. zijn er knap in tegenwoordig met valse filmpjes. Veel vrouwen hebben het op het nachtkastje liggen. De erotische bestsellerreeks Fifty Shades of Grey. Je kon erop wachten, de boeken worden verfilmd, meldt de BBC. Door kunstenaar Sam Taylor Wood, die in 2010... het leven van John Lennon verfilmde in Nowhere Boy. Ja, dit is muziek uit de film. Sam Taylor-Wood, die vooral bekendheid genoot in het internationale kunstcircuit... brak met Nowhere Boy door in de filmwereld. De Britse, het is inderdaad een vrouw, is in eigen land een beroemdheid. Vooral na haar huwelijk met de hoofdrolspeler uit Nowhere Boy. Uh, een acteur die iets meer dan twintig jaar jonger is dan zijzelf. Twintig? Hoe wat is he? weet je dat? Ja, begin veertig. Oké, okay. ja. goed gedaan. Nog heel kort iets over de Sopranos-acteur James Gandolfini... die afgelopen nacht onverwacht is overleden op 51-jarige leeftijd. Hij was meer dan maffiabaas Tony Soprano. Filmmuseum I in Amsterdam vertoont daarom morgenavond de musical... Romance and Cigarettes. En ja, daarin zingt Gandolfini. I cannot face this world that's fallen down on me so if you see my girl please send her back to me tell her about my heart that's slowly dying Echte crooner, de man uit New Jersey, Gandolfini. Frank Sinatra kwam ook uit New Jersey, Jersey Boys. Daar gaan we na zes uur over praten. Met de eigenaar van het restaurant dat veelvuldig in de serie De Sopranos opdook. Uh, we vragen hem naar de reacties van zijn gasten. Want die kwamen gisteravond toestromen toen het nieuws over de dood van Gandolfini bekend werd. De muziek die we net hoorden was trouwens van Engelbert, Engelbert Nou, Hij is ook wel echt maar het origineel. Het origineel of... natuurlijk, ja, ja, het origineel. ja. Dat is voor wie thuis nog even wil meezingen. The ja. Man Without Love...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 Abu is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl